7 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. In het Griekse parlement lijkt de steun voor premier Papandreou... verder af te brokkelen. Zeker acht leden van Papandreou's eigen PASOK-partij... weigeren te zeggen of ze vanavond bij de vertrouwenstemming... voor de premier stemmen. PASOK heeft maar een meerderheid van twee zetels in het parlement. Papandreou is bereid zijn omstreden plan... voor een referendum over de Europese noodsteun in te trekken. Maar veel parlementariërs nemen daar geen genoegen mee... en eisen dat hij opstapt. De oppositie en ook sommige PASOK-leden willen dat er een regering van nationale eenheid komt zonder Papandreou. Een paar maanden later zouden er dan verkiezingen moeten komen. Papandreou lijkt niet bereid vrijwillig op te stappen. Hij kan de vertrouwenstemming vanavond eventueel uitstellen. Volgens de grondwet kan hij die maximaal 48 uur opschuiven. De tweedaagse bijeenkomst van de G20 in Cannes is geëindigd zonder concrete toezeggingen voor bijdrage aan het Europese noodfonds. Grote economieën als China en Brazilië willen eerst weten hoe het fonds precies wordt opgezet en wat de voorwaarden zijn. Op de G20-top werd wel afgesproken dat Italië onder toezicht komt van het Internationaal Monetair Fonds. IMF IMF-baas Lagarde zegt dat de hervormingen die premier Berlusconi heeft voorgesteld niet geloofwaardig zijn. Het IMF komt vier keer per jaar met een rapport over Italië. Premier Berlusconi zegt dat hij het toezicht van het IMF accepteert... maar dat hij een aanbod voor financiële steun van het IMF heeft afgewezen. Normaal worden landen alleen onder toezicht geplaatst... als ze een lening van het IMF krijgen. Sven Kramer is bij zijn rentree als derde geëindigd op de 5 kilometer... bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. In Thiel vooroverde Jorrit Bergsma de titel op de 5 kilometer. Het zilver ging naar Bob de Jong. Kramer heeft wegens een blessure het hele vorige seizoen gemist. Het weer bewolkt en vooral in de zuidelijke helft mogelijk wat regen. Morgen is nog bewolking en kans op regen, later af en toe zon. Het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met nog files op de A4 naar Den Haag. Bij Soetwaarder en Dijk nog drie kilometer. Korte file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Bij Gorkum nog twee kilometer. A28 Utrecht naar Amersfoort ook nog twee kilometer. Bij de afrit Den Dolder. Wat langer is de file nog op de A50 Arnhem naar Os. Daar staat door een ongeluk tussen de knooppunten Valburg en Ewijk nog zes kilometer.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 Geen sprake, van. jij hebt al genoeg gedaan deze week. Pasta, pasta, pasta. Pagina 154. Blabababam. Zet ruim een liter water op. Hak de Peter Fijn. Oké. Okay. Ik yeah. is goed? Bloed. Pleisters. Maar, zijn de prijzen? Pleisters! pleisters. Oh. Gelukkig, eindelijk hulp. Hier is Manjare. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij het koken en Eet programma Mangiare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere vier weken op vrijdagavond tussen 7 en 8 uur op Radio 1. En het wordt buitengewoon op prijs gesteld als u reageert op deze uitzending. Stuur uw mail dan naar mangiare.ntr.nl. En op onze website radiomangiare.nl staan ook de recepten van deze uitzending. Reacties, de Mangiare proeftest en andere wetenswaardigheden. Vandaag in Manjari is het allemaal vis wat de kok slaat. Niet de kok slaat, maar de klok slaat. Bart van Olven, visman in hart en nieren. Hij schreef het Nederlands viskookboek. Chris Baijema ging naar de visafslag in Kookboeken Kookboekenvernaat Jona Freud maakte pasta bongole. En chocolatier, pâtissier Hans Hello proeft en beoordeelt zeebanket. En nee, lieve luisteraars, zeebanket is geen vis. Dat is een bonbon in de vorm van een zeepaardje, een schelp. Of een zeester. Heren en één dame, welkom. Eerst even stilstaan bij het nieuws. Het is al wel ietsje ouder nieuws, maar toch heel belangrijk nieuws. Uh, Chefkok. Uh Meester Kok Kaspijkers is vorige week overleden, 65 jaar oud, aan de gevolgen van kanker. Dit weekend zijn er in Brabant, zijn provincie, 35 restaurants onder de vlag van Jeun Restaurateur d'Europe die actie voeren voor eh, KWF-kankerbestrijding. Hans hello, jij hebt Kaspijkers gekend? Ja, een klein beetje. Ik kwam vaak in het uh, Amstelhotel en uh, Edwin Katz, de chef waarvoor ik uh, werkte, die heeft ook een aantal jaren bij uh, Kas als chef gewerkt. En uh, ja, zodoende kwam hij regelmatig bij ons in de keuken. Wat uh, hij vond de soufflé altijd erg lekker. En we hebben ooit eens een, uh, ja, dat was iets van acht of negen gangen. En toen zaten wij uh, als chef de partijs aan de chefstable... gewoon onze uh, avondeten uh, te doen met de grote rookworsten. En toen had hij toch de nog even snel even een, uh, een rookworstje weg. En, uh, maar goed, we hadden, we hadden wel een hele mooie salade tetevoo uh, uh, op de kaart staan. Het is met kalskop, hè? Ja, kalskop en hersenen en tong en uh, eigenlijk alles wat in de kop zit... En uh, dat was echt de signature van Cas uh, van Pijkers. En daar, daarom kon je wel zien uh, hoe goed hij eigenlijk wel was. Weet je, alle technieken, uh, orgaan, vlees. Uh, nou goed, om het zo perfect te krijgen, dat uh, ja, is wel uniek, vind hij ik. Was ja, hij was echt een meesterchef. Ja, hij is echt een meesterchef, ja. Was hij op de een of andere manier ook een voorbeeld voor jou? Jij staat natuurlijk voornamelijk aan de, zoet, de zoete kant <gacht> nee, van de keuken. Uh, ja, ook. Weet je, omdat hij ook gewoon altijd met zijn gedachten bij de producten was. En dat is natuurlijk wel... Uh, ja, kijk, iedereen kent er misschien wel van koken met sterren en zo. Maar ja goed, het, het, hetgeen dat hij... En de pakjes en de zakjes precies, toch ook? Ja, een beetje. Maar wat hij daarvoor gedaan heeft, dat is eigenlijk veel interessanter. En hoe hij over eten sprak en hoe over eten dacht, dat, uh, dat sprak me wel aan, weet je. Ja. Dat, je dat je gewoon je, je gevoel in, het, uh, in de oven moest doen. Je gevoel in de overkomst ja, doen. Ja. Ja, wat een voilà, goede. Voilà. Ja. Bart van Olven, je hebt hogere hotelschool gedaan. Had je op, op die manier dan nog met kaspijkers te maken? Gaf hij les bijvoorbeeld? Of kwam hij nee, nee, ik ken hem ook niet persoonlijk. Ik weet wel, toen op de hotelschool was het. Uh, dat was dan voor de pakjes in de zakjes. Maar uh, dat, dat hij was, ja, volgens mij had ja, toen Joop raakte in die tijd. En hij was de eerste die echt het culinair op televisie bracht. Dus, wat dat betreft, een grote inspiratiebron op ja. dat moment. Ja. En ik, ik verdiepte me wel vaak in, in Engelse of Franse programma's. Daar was het culinair al helemaal aanwezig. En volgens mij was hij toch wel een van de eerste in Nederland die dat uh, op een serieuze manier bracht. Ja. Ja. Jona, heb jij te maken gehad met Kaspijken? Nou, ik heb hem wel een aantal keren mogen ontmoeten. Ik denk dat een hele grote groep uh, koks in Nederland. die op een uh, boven het gemiddelde niveau zien, op een of andere manier. Uh, afgevaardigd te zijn van Kaspijkers. Ik denk dat ze of directe ja. of indirecte leerlingen van hem zijn. Alles wat op het een beetje niveau nu komt. Dus hij is echt wel degelijk de voorbeeldfunctie geweest... voor de koks in Nederland? Nou, ik denk het wel zeker, ja. ja en voor ons publiek, ons etend publiek? Nou, hij is ooit zijn eerste kookboek uh, Kaspijkers en zijn zwaan. Nou, is heet. Dat? Met, ja, en, ja, dat zijn, zijn zwaan, zo heet het restaurant. het is een hè? restaurant. En dat kookboek, ja, daar zijn een aantal dingen... Ik, bij mij komt in eerste instantie komt dan de tweeën naar boven. We ja. hadden een geweldig recept voor tweeën, ja. dat ik nog steeds gebruik. En dat heb ik, denk ik, uh, 30 jaar geleden voor het eerst gemaakt. Dat is toch zo'n heel een dun, als een, dun uh, maken, dat dus een een koekje? Ja, is ja. ja. ja. ja. ja. ja. zo'n heel dun koekje, wat je ook tot een horentje op kan rollen ja. als het ja. erover komt, ja. En dat had je van kas? Ja, nog steeds dus en het tarbot uh, geïnjecteerd met peterselie. Ja. En dan uh, vacuümgegaard. Ja, dat is al, ik weet niet, hoe lang terug. En dat tijd was wel, vooruit, hè? Ja, dat was wel een van de eerste die dat gewoon uh, in de ja. keuken deed. Ja. En dat was echt uh, waanzinnig, denk ik, voor die tijd. Wij en... zullen nog vaak aan kas denken. In ieder geval, de mensen in Brabant en omstreken... die gaan heel veel aan hem denken. Want uh, dit hele weekend is dat, dat spe speciale kas Spijkers in memoriam menu bij 35 uh, restaurants in de, in de regio. En dan kost dat menu vier gangen niet... Die kost 65 euro, maar dat gaat 25 euro naar KWF-kankerbestrijding in nagedachtenis van Cas Spijkers. We gaan het iets over iets anders hebben. We gaan over vis praten. Het luisterpubliek wil ik eerst een vraag voorleggen. En als u die vraag goed beantwoordt per mail, liefst zo snel mogelijk natuurlijk, dan krijgt u de gelegenheid volgende maand een uitzending van Manjari Live hier in Studio de Smet bij te wonen. Op vrijdag 2 december, dan komt Bas Lubberhuizen en Henk Raaf, die komen hun eigen gestookte eau de vie uh, laten proeven. En uh, Johannes uh, van Dam, uh, die uh, komt dan patat friet eten. Nou, dat lijkt mij een gebeurtenis. Het wordt helemaal leuk. Waar iedereen <lacht> bij wil zijn, om dat te zien. Uh, moet u deze vraag beantwoorden. En Bart van Olven, onze visman van vandaag, ja. die gaat Laat die vraag stellen. Ja. Kom er maar in, Bart. De vraag luidt als volgt. Hoeveel, om één om kilogram gepelde Hollandse granalen over te houden... dat wordt ook trouwens wel pit genoemd. 1 kilogram. Eén kilogram gepeld. Hoeveel kilogram ongepelde granalen moet je dan kopen, halen? En dan hebben we het over Hollandse granalen? Hollandse granalen. Dus 1, hoeveel ongepelde Hollandse granalen in kilo moet je halen, kopen, hebben om één kilo over te houden. Eén kilo gepeld over te ja, houden. Ja, precies, ja. gepeld over te houden. Ik vind het een moeilijke vraag. Magiare.ntr.nl <laughs> Degene die met het goede antwoord komen... mag als stel met z'n tweeën of, of wat voor samenstelling dan ook... naar onze uitzending komen op vrijdag 2 december in Amsterdam. Magiare.ntr.nl Hans Heilo, je ontwikkelt nu uh, producten voor een grote patisserie... en ijsmaker Otelli... Je was chef-patissier, we hoorden je er al over bij het Amstelhotel ja, in Amsterdam. Ja. Maar niet alleen bij het Amstel, ook bij Vermeer, uh, bij de Hilton Hotels. Eigenlijk bij, ook in Parijs, bij allerlei grote restaurants van naam en faam. Je kijkt er nog steeds heel gelukkig uh, ja. bij, dus je bent er ook nog steeds ja. heel trots op. Zeker. En vandaag zetten we jouw zeebanket voor. Nou, ben benieuwd. Ja. Nou, eerst even, hè? Want de heeft een bepaald imago. Ja. Was je een beetje beledigd toen we je belde? Nee hoor, ik vond het wel een uitdaging. Een uitdaging, ja. noem je zoiets. Ja, ja, het kan wel zo zijn dat er wel een paar goede tussen kunnen zitten, maar het kan ook heel slecht zijn. Want ja. wat is Ja, Zeepbanket is eigenlijk gewoon de schelpjes, dat is, dat is natuurlijk de vorm. En uh, uiteindelijk is het een, uh, een bonbon gevuld met een ja, pralinee, een melkchocolade pralinee. En dan, uh, dan heb je een grote producent in, uh, in België die, die marmert zijn chocolade, dan vult hij de vormen keert iets snel om, en dan blijft een heel dun laagje chocola achter in de vorm. En dan vult hij ze af met, uh, met een uh, pralinee. En dan plakt je eigenlijk uh, ja, de, de vorm weer op elkaar. En dan krijg je het zeepaardje en het schelpje en het horentje en dat soort dingen. Ja, zoals we dat kennen. Ja. Uh, wa wat is pralinee eigenlijk precies? Praliné, Waar bestaat het uit? Praliné is eigenlijk een uh, ja, het zijn eigenlijk gebrande hazelnoten. Ja? En dan maak je eigenlijk met suiker maak je een karamel. En daar doe je dan de, de hazelnoten bij. En dat laat je afkoelen en dan draait helemaal fijn. Het Moeten ze eigenlijk tot in de olie draaien en dan krijgen ze eigenlijk een soort uh, smeugpasta. Okay. En, dat is eigenlijk, en die haas dat, dat noemen ze eigenlijk pralinee. En dat, dat verschilt een beetje voor uh, 50% of 60%. Uh, een wat erin zit. En de rest zit aan suiker. Ja. Het draait dus om de pralinee. Het ja. draait om de chocolade vanzelfsprekend. Ja. Ja. Is dat altijd melk of is dat puur? Of, of Bij de zeepmaquette is het allemaal... Uh, uh, de, de, de, de vorm wordt meestal gemuleerd zo, zoals het heet. Met uh, melk. Uh, het is eigenlijk gemarmerd. Dus er zijn eigenlijk twee kleuren. Dus met melk of wit. Of met puur en wit. Of puur en melk. En het is, ja, daardoor wordt het ook zo aangenaam. En, een allemansvriend, het is niet heel bitter. Het is meer zoet dan... Uh, dan, ja, en en ja, notes maken ze natuurlijk altijd wel aangenaam. dus mooi rond. Ja. Enig idee waarom, waarom het dan in de vorm van zeebanket moet? Ik bedoel... Ja, de, zeg maar, de grootste producent in, in, in België die zit uh, in uh, Sint-Nicolaas. En die, uh, uh, ja, die, die is daarmee begonnen. en Het, ja, het was eigenlijk zo'n hit. Dat het, uh, de, de voor, ja, het was natuurlijk een andere vorm uh, dan een normale bonbon. Ja, en daardoor is het waarschijnlijk een hit geworden. En ja, ze zijn wel heel groot, moet ik ja. zeggen. Heb jij in het Amstel Hotel ooit wel eens zeebanket gemaakt? Nee. Daar zou je niet mee aan durven komen. Nee, nee wel. In, Dat vond je dan weer geen uitdaging. Nee, nee, nee. Niet, uh, zeker niet de vorm. Dat vind ik zelf. Ik heb het wel. Uh, ik geef ook af en toe les. En uh, daar hadden we wel inderdaad uh, de schelpvormpjes en de, de zeepaardvormpjes. Dat hebben we het al een keertje gedaan. Ja. Ja. Nu is er toch echt iets cruciaals met, met die vorm. Want, want de oorspronkelijke origineel gepatenteerde Gillian, de, ja. de, de, de ja. producent van, uh, zee van het ja. zeepaardje, die heeft. Uh, die heeft de staart van het zeepaardje naar Andersom. achteren gekruld, Terwijl in de natuur... Gaat hij naar voren. Gaat hij naar voren, krult hij naar binnen. Ja, ja. en daar is hij patent op volgens mij. Hè? Ja, ik. omdat je natuurlijk een origineel uh, zeepaardje uit de natuur... Ja, daar, daar, daar, kan je niet, daar kan je geen patent op nee, krijgen. Nee, nee, nee, nee, nee. Is dat dan ook meteen een goed uh, keurmerk, waarborg voor kwaliteit? Dan heb je namelijk wel een originele... Of Werkt het weer niet zo? Uh, nee, het is, is geen keurmerk voor kwaliteit. Want je pint je dan wel aan de, de grootste producent uh, die het maquette maakt. En wat wil dat zeggen? Wat bedoel je daarmee te zeggen? Nou ja, goed dat het wel uh, ja, een, een grote massa is wat daar geproduceerd Fabriek, wordt. Een zwaar fabriekswerk. Ja, ja en, en meestal, wordt daar, ja, ik zeggen, meestal wordt er wel een klein beetje in de vetbestanddelen gesneden, laat ik zo zeggen. En wat betekent dat? dat ze soms wel eens delen cacao uh, vervangen door plantaardige vetten. Valt me ook op dat ze zo vaak zo zoet zijn. Ja, ja maar dat is Mere ook... Zoet. Kijk, als je, als je natuurlijk uh, een goede melkchocolade, weet je, is tegenwoordig nu 40%. Dus dan heb je ongeveer 20% melkpoeder en de rest is suiker. Ja, hoe minder cacao massa daarin zit, hoe meer suiker er aanwezig is. Ja, dus hoe zoeter die wordt uiteindelijk. Ja, en dat, ja. dat, dat, dat ligt ook aan je pralinee. Kijk, een hele zuivere haalsennoodpralinee heeft 60% fruit, zoals we dat noemen, 60% uh, haasnoten. Ja op het moment dat je natuurlijk naar 40% haasnoten gaat, heb je ook weer 60% suiker natuurlijk. En ja, dan wordt het natuurlijk steeds zoet op zoet op zoet. En dat heeft allemaal met de kosten van, van, van de ingrediënten te maken. Ja, cacao ja, massa is natuurlijk veel malen duurder dan een, dan een kilo suiker. Ja. Terwijl onze Jonah Freud in de weer is om echte wongolee... dus echte schelpen zo meteen op tafel te zetten met, met pasta... gaan wij ons ja. uh, overgeven aan de proeverij. Het okay. is wel de verkeerde volgorde overigens. Hè. We krijgen straks het hartige en nu het zoete. Ja, okay, ja. Ja. De nummer één uh, die ligt hier nu voor je. We gaan drie soorten proeven die okay. voor iedereen in Nederland... gewoon prima verkrijgbaar zijn. Dat doen wij altijd, want we vinden dat we niet alleen maar... dingen moeten bespreken die... Uh, die, uh, ja, waarvoor je 16 kilometer moet fietsen naar een boertje in de Achterhoek. Dit is gewoon overal verkrijgbaar. Wat, wat zie je aan het uiterlijk? Het is vrij gemarmerd wat ja. we hier voor ons zien. Vertel ja. er eens iets over. Je mag hier altijd met je mond vol praten. Het, hè? Is, uh, het, is, het is heel zoet. Uh, ja, er zit heel veel melkchocolade en, heel veel wit, en wat minder wit chocolade in. En uh, ja, ik vind hem. Uh, kijk, je ziet ook in de in de, in het schelp dat een heel grote uh, lucht. Er in? zit een luchtbel in. Dat is eigenlijk niet heel uh, heel goed. Maar goed, het is. Uh... Wil je ook? Ja, Bert van Halve durft toch ook wel, behalve zijn echte vis durft hij zich hier ook wel aan te? Dus ja, het is, uh, je proeft wel wat hazelnoten, maar het is, uh, ja, het is, het is, het is uh, vrij zoet. Ja. ja, het is vrij zoet. En je ja. bent er niet enthousiast over tot nu toe? Nee, nee kijk, je ziet ook dat, uh, dat de vormen slecht uh, om elkaar plakken. Want je ziet ook, ja, er zitten gaten in. Dus, ja, dus hij, hij, sluit, ja, hij sluit niet goed. En het zeepaardje heeft wel... Het uh, ja, staat dus naar achter, ja. Zie ik nu. Ja, dat klopt. Ja. En zou die dan ook van die officieel kunnen. gepatenteerde... Ik zit wel een, een, een logootje in, dus ik kan het niet echt, maar ik denk het haast wel. Nou, ga maar proeven dan. Of wil je niet meer? Is het zo erg? Nee, je bent gestorven. Ja, nee, ja, nee, ik vind het, nee, ik vind het zoet. Ja. Mm. Ja, dat okay. is nog niet zo lekker. Nee. nee? nee het nee. is ook uh, je. Het is vanover... een beetje een ja, ja. nee. nee. nee. koetjesreep. Nee. Ja, koetjesreep, ja. Het is een beetje een is... koetjesreep. Maar die heb ik toch vroeger wel verslonden? Ja, maar daar zijn Misschien we bij je... ja. overheen toch? Ja. Ja. <laughs> daar doen je kinderen altijd een plezier ja. mee met een ja. koetjesreep. Er zit heel veel, uh, heel veel suiker in, er is dus heel weinig cacao-massa. Oké, okay, we gaan meteen naar nummer twee. We hopen op beterschap. Kijk, dat ziet er natuurlijk mooier uit. Nu krijgen we toch een heel glimmend. En, en gecontrasteerd geheel ja. van, van suikergoed Kijk, voor je, kan, je kan hier ook al zien, kijk, hij heeft wel een bepaalde glans... maar die is bij nummer één dan en die is toch wel een klein beetje verdwenen. Dus het kan ook wel en dat proeft ook wel een beetje dat het een, een, toch ietsjes aan de oude kant is. Maar ja, goed, dat is. Uh... Oude chocola. Ja, hij is wel minder vers, laat ik zo zeggen. Ja. Kijk, en deze zijn deze heb gewoon nummer 2 dan, die heeft gewoon een hele goede vorm gezeten. En daardoor uh, kan je ook zien, kijk, de naden zijn ook netjes. Ja, En, uh, en uh, de, ja, de vormen waren goed schoon en, uh, en mooi glanzend. Ik ga maar gauw proeven, ja. want ik ga even kijken of ik geniet is ontwisselt, hè. Ja. Want dan maak ik natuurlijk een katastrofale fout die ook in de industrie. Nee, ik heb niet. Ik heb geen fout gemaakt. Ik ben nu al verbijsterd en we hebben nog geen uitslag gehoord. Kijk hier. Hoe, hoe smaakt deze? Kijk, deze heeft wel een hele mooie hazenootsmaak. Ja? Ja, deze is op zich wel erg lekker. En wat je zei, aan de glans kan je zien of die verser is? Nou ja, niet. goed, wel, ja. ja want, kijk, op het moment dat de bonbon uit de vorm komt... Je, dan, ja, dan, dan gaat de chocolade ook wel met je werken. Dus dan, uiteindelijk krijg je dan wel dat die wat matter wordt. Hm. Kijk, je kan het ongeveer, misschien, dit kan je wel een, een half jaar houden... Maar dat zal je wel, wel wat. En dat heeft dan ook te maken met de temperatuur en zo. Weet je, hoe maar het is we... allemaal fabriekswerk, hè Hans? Of, of, of denk ik dat uh, uh, nu alleen maar? Nee, dat hoeft niet. Kijk, een vormbon kan ook best wel gewoon door een uh, ambachtelijke chocolatier gemaakt worden. Ja. Mm -hmm. Ik vind ze wel heel mooi deze twee. Deze heel mooi, ja. Ook voor mooiste smaak. Hoog hoogglans, hoog, glans, hoog is op smaak. Ja. Dat staartje. Ja. Nee, die staat Heeft hij wel een staart of hebben we die niet? Ja, eraf dit afgezet? is hij. Die, die gaat naar voren. De staart naar voren. Ja. Dit is een natuurgetrouwen ja. zeepaard. Ja, kan is, uh, je kan ook zien, bij deze is hij mooi gemarmerd. zit ook wat, uh, wat puur chocola in. Dus ja, deze is op zich. Uh, Oké, okay, we gaan naar, naar nummer drie. Het is overigens helemaal door elkaar heen. Hè? Dus je kan echt niet zeggen van tevoren. Nee. Nou, de een is duur en de ander is goedkoop ofzo. Dat doen we altijd, nee. dat mixen we altijd. Kijk, deze om niet is niet te ook, voorspelbaar te zijn. Deze lijkt er wel heel erg op. Deze is ook vrij, uh, veel, veel contrasten, ja, wit, uh, bruin en donkerbruin. Kijk, je ziet dat deze ook uh, uh, op een warme plaats heeft gelegen, want de chocola is al een klein beetje gaan, uh, ja, is een beetje wit uitgeslagen. Ja. En dat, dat kan of tekenen dat, dat de chocola niet goed op temperatuur is geweest of hij heeft tegen iets warm aangelegen. Ja, en ook... maar nu wordt hij even geproefd, want ja. het is dan wel fundamenteel natuurlijk. Deze man die nu proeft, die heeft vroeger bij het Amstelhotel... heeft hij taarten gemaakt, taartjes, chocola. En die zit hier nu gewoon zeebanket van de supermarkt te eten. Ja. Nou, kijk, die en die wel... houdt zijn gezicht in de plooi. Ja. Ik vind het knap. Je kan ook zien uh, dat deze vorm, die heeft ook allemaal heel veel luchtgaatjes. Dus hij is ook ja. heel slecht getrild, zeg maar. Slecht getrild? Ja. Dus als ik, als, als ik mag kiezen en je, je moet een oordeel geven, dan is dit nummer één... Wacht even, nummer 2, dus de middelste is nummer 1. In de, in de pikorde. De... Ja, nummer 1 is als laatste. En... Dat is het laatste geëindigt. Ja. Dit is mijn 1, 2, en 3 nou. Ja. Nou, hebben jullie al behoefte aan. Dat je bater. Moet nu weggespoeld worden. Ja, ja, Heb je zelf ook nog lekkere chocola meegenomen? <laughs> ja, dat, dat, uh, nou, kijk, op zich zit het. Kijk, is zeker uh, de nummer 1 van dit stel. Kijk, die heeft een hele mooie smeug uh, uh, pralinee erin. En uh, ook een, een rijke hazelnootsmaak. En het ziet er gewoon heel netjes uit. En ja, dan is het best lekker eten in principe. Ja. Nou goed, dan uh, hou je nu maar vast en neem nog maar een slok water. De nummer 1. Nee, zou ik met de nummer 3 beginnen? Dat is eigenlijk spannender altijd. Hè? Dat doen ze ook altijd bij die, bij die grote shows. De nummer 3 is van Leonidas. Oh, oh. Huisgemaakt staat erbij in Brussel uit het land van origine. Ja. Leonidas, 100 gram komt daar op 2,49 euro. Okay. De nummer 2 in jouw test die komt van Chocolaterie Stam okay. uit Diemen. ambachtelijk okay. gemaakt. Het is een adres ja, waar wij speciaal zien, voor omgefietst ja. zijn. Omdat ze ons hadden verteld dat die de beste zeebanket van Nederland zou maken. Die is bij jou geëindigd op nummer 2. Die kost 2,30 euro per 100 gram. Okay. En de eerste op jouw, uh, test, in jouw test... Die, dat is het uh, huismerk van Dirk van den Broek. <lacht> <lacht> 80 ja. cent. 80 cent voor 100 gram. Kijk. En er komt er ook nog een hele luxe cadeauverpakking ja. bij. Want die heb ik hier bij me. Nou, Kijk nou o. toch. Kijk eens. Schitterend. Dus ja. Dan hebben ze een goede producent. 80 cent. Dus ja. in het kader van de crisis... kan iedereen nu gewoon opgelucht... Uh, naar de Dirk ja, van den Broek gaan en daar... Zeebanket gaan komen. Had jij ook niet verwacht, hè? Dit had. had ik niet verwacht, nee, nee. Zo zie je maar weer. Je moet ja, op leuk. op je gevoel ja, afgaan en, en op je smaak. Het grappige is dat sommige mensen beter hun best moeten gaan doen, denk ik. Dat is, uh, <laughs> dat is wel waar. Ja. Maar goed, uh, we mogen natuurlijk over één firma niks zeggen. Nee. Maar het is wel bekend dat er heel veel gesjoemeld wordt in de, in de wereld van... De chocolaterie. Jawel. toch? Ja, je kan er veel mee schoemelen, ja. Ja. Kijk, je kan uh, zeker ook... Uh, het is ook tegenwoordig uh, vrijgegeven dat je een, uh, ik geloof een 2 of een 3 procent uh, uh, cacao boter mag vervangen door plantaardig vet. En vaak wordt er ook kokosvet en zoveel gebruikt. Juist. Kijk, en dan, uh, ja, dan gaat het al een beetje de verkeerde kant op uiteindelijk. Ja, dan, dan kauft het al af. Dan wordt ja. de smaak al minder ja. vetter ja, Zeker. Ja. Even, uh, omdat je hier nu toch bent. Wat, wat is eigenlijk op dit moment de, de trend in, in de wereld van chocola? Ja, de trend waar, waar iedereen eigenlijk wel na, naartoe gaat... dat is uh, duurzaamheid. Ja. En dat is toch wel... Uh, ja, die trend zet zich ook voort. En dat is ook wel goed. En, en hoe vertolkt en... zich dat in chocola? Uh, ja, ook de biologische repen gaan. En ook uh, ja, de vertreten uh, kant op. En, uh, ja, er dus zijn... eerlijk gemaakt, ja, eerlijk zeker, verhandeld. Ja. En ook meer... Uh, slaafvrij. Slaafvrij, maar, ja, maar ook meer... Uh, je hebt ook een aantal merken die, uh, die... als je één reep koopt, dat is dan weer een... Uh, Kijk, cacao-industrie is een van de meest vervuilende industrieën uh, op de wereld ook. Vervuilend, ja? Ja, want uh, op, op het moment zoals een boom... dat geeft ongeveer een jaar of tussen de zes à tien jaar... kan hij uh, zijn vruchten afgeven en daarna is de grond ook helemaal op. Dus ja, er worden gewoon kale vlaktes. En nu ja. zijn er wel een aantal bedrijven die dan ook gewoon de, de, ja, de, de plantages beter beheren. Ja. En ook altijd wat oud is, proberen ze zo snel mogelijk weer uh, aan te planten. Ja, ja. Dus dat is het uh, een en de andere is uh, dat ze dat ook veel uh, kijken naar foodpairing. Food ja, dat is, ook, is dat? Uh, uh, dan gaan ze op moleculair, moleculair niveau kijken welke smaak bij elkaar passen. Dus niet meer gewoon smaaktechnisch, maar ze kijken gewoon welke moleculen passen bij elkaar. En daar komt dan een, een match Want uit. Dus eiwit, eiwit of, of juist niet? Ja, ja of kijk, de, de, de, ja, bepaalde molecuulprofielen kijken ze daarin. en. Uh, uh, je hebt, hebt foodparing.be als je het goed heb. En daar kan je dus ook zien, Er hebben ze ook een soort matrix. En dan kan je dus bijvoorbeeld bij peer. En dan kijken ze, nou, dan de goede combinaties. Dan peer en voor uh, peer en ketchup. Uh, dus je komt op een gegeven moment ook een hele makkelijke smaak, zoals kaneel. Maar ook hele rare smaak komen eruit. Dus zoals die peer met ketchup, manus. Nou ja, dan denk ik mij past dat? En uiteindelijk, ja, of je dat lekker vindt of niet, maar moleculair gezien... Wel kan het bij elkaar. Ja, ja, ja. Ja. En dan is het aan jezelf hoe je dat doseert natuurlijk. Dat zijn de nieuwe trends. Uh, ja. Volgende keer kom jij hier met... Uh... Ja, zelfgemaakte chocola of appeltaart ja, mag ook, hoor. Misschien, ja, appeltaart kan. Of eens een keer een mooie taart. we houden ons aanbevolen. Is goed. Maar we gaan nu... Want het ruikt inmiddels in de het studio ongelooflijk ja. lekker. Dat komt natuurlijk A, door de knoflook. Maar ook B, er zijn nu hele grote bakken met schelpen binnengebracht. Die zijn meegebracht door onze visman, Bart van Olven, van Visjes. Bart, je hebt twee soorten schelpen meegebracht. Want, want Jona gaat nu pasta vongolee. We horen de pannen al rammelen. Maken met twee soorten schelpen. kokkels en... Uh, Venusschelpen. Ik dacht altijd dat het met schelpen moet, maar het kan dus ook met die uh, met kokkels. Ja. Heb je die, van, de... heb je die vandaag gehad of hoe gaat het? De kokkels met... die komen uit de Waddenzee, dus die komen van heel dichtbij. En de vongelen, of meer wat komen uit, uh, uit Italië. Ja. Vongelen Faracci. Um, dus die twee gaan we proeven. Ja, ja ik ben ja. heel benieuwd. We gaan het hebben En dat is over... misschien wel leuk om te vertellen over die, uh, die schelpjes. Dat uh, het is ik net eens met de druiven, dus. Uh, de grond bepaalt de smaak van de schelpen. Dus, uh, hoe zuidelijker je in Europa komt, hoe ziltiger de smaak van de schelp wordt. Dus de kogel is, nou, daar gaan we zo meteen proeven... maar ja. heeft een andere smaak dan, uh, dan de, de, de schelpjes uit het Middellandse zee. Ja, en ook een andere prijs, daar gaan we het straks over hebben. Mm -hmm. uh, we gaan het eerst hebben over je boek. Je bent Tien jaar geleden ben je de, de, de, de, de wereld die vis heet binnengekomen. Startte je de viswinkel Visjes? Nu inmiddels een keten. Een grote handel heb je inmiddels ook. En binnenkort is jouw vis zelfs te koop bij Albert Heijn... Vis die niet alleen vers is, maar ook verantwoord. En bij die vis horen natuurlijk de verhalen. De verhalen die je in tekst en beeld laat zien in het Nederlands viskookboek. Afgelopen week is het gepresenteerd. Nou, het is een werkelijk ongelooflijk mooi boek. Met mooie foto's, goede recepten, achtergrond uh, van het vissen. En de verhalen van de vissers uh, zelf. En alleen maar gemaakt van uh, verantwoord gevangen vis uit de Nederlandse ja, wateren. Ja, ja. Uh, kom eerst eens even met die definitie van... wat, wat Wanneer is vis verantwoord? Nou goed, we hebben we zeg maar het, het, het vaal onder water, hè? dus de vis zelf, of de visstand. Dus uh, eigenlijk is dat heel duidelijk gedefinieerd in bijvoorbeeld het MSC-keurmerk. Voor duurzame wildgevangen uh, Marine, uh, vis. Marine stewardship council. council. Dus het boek gaat ook alleen maar over wilde, wilde vissoorten. Um, dus geen kweek? Geen kweek. En um, dat gaat eigenlijk uit van drie principes. Het is niet zo dat alle vissen in dit boek MSC gecertificeerd zijn. Veel zijn in assessment, zoals dat heet. Die zijn het traject bezig om gecertificeerd te worden. Maar ze zijn allemaal, staan ze op de groene lijst van de viswijze uitgegeven door Stichtingen Noordzee en Wild Natuurfonds. Je hoeft je niet te schamen als je die vis gaat, gaat nee, kopen bij de visboer. Absoluut. Al die vissoorten hier zijn goedgekeurd door, door die instanties. Juist. Het gaat om drie, drie hele belangrijke aspecten. Eén is dat de visstand in orde is. Hè. Er moet genoeg vis aanwezig zijn waar we uit mogen putten, hè. Ja. de basis moet uh, moet Voldoende zijn en gezond. Tweede, vismethodiek. Dus uh, dat houdt in dat er de, dusdanig vistuig gebruikt moet worden. wat geen schade brengt aan de, aan de bodem. En wat zo min mogelijk bijvangst opleveren. Dus dat we heel gericht vissen. Dat er niet per ongeluk een tonijn in het net zit. Nou ja, ja nou in op de Noordzee Nederland zal dat niet, gebeuren, dat niet snel gebeuren. Dat, uh, en harpoenen nou hoeven wordt het ook niet over te <laughs> nee. hebben, geloof ik. Maar... En ten derde, binnen dat verhaal, dat het allemaal geregistreerd wordt. Hè? Dat ja. management klopt. Dus dat wij eigenlijk hier als we dit visje zometeen kunnen terugtracen. Ja. Wie die vis heeft gevangen, waar die gevangen is ja. en, en hoe. Dat is één aspect wat het MSC-keurmerk en ook inderdaad die viswijzer uh, uh, inhoudt... waar we zelf uh, met onze organisatie, wat we toevoegen, is bijvoorbeeld nu ook... Mijn eerste boek ging over internationale visserijen. Ja. Twee jaar geleden uitgegeven. Heel, waarom? Omdat ik met, met mijn winkels wilde alleen maar duurzame vis verkopen. En die duurzame vis die was in Nederland niet verkrijgbaar of te weinig. En geen handelaar durfde eraan. Dus ik ging op reis de wereld rond om die visserij te zoeken. Toen kwam ik terug. En toen realiseerde ik dat er eigenlijk heel veel vissers... inmiddels aan de slag waren gegaan. Inmiddels ook visserij gecertificeerd waren geworden. En dat het dus wel kan in Nederland? Absoluut. Ja. En die vissers zijn natuurlijk al veel langer bezig dan die paar jaar. hoor. Dat is al, alleen die krijgen nu een gezicht. Die komen ja. nu naar voren omdat wij als consument daarna gaan vragen. Ja. Dan zijn uh, Kabeljauw... En en paling zijn buiten de boot gevallen... want die krijgen dat ja. keurmerk zeker niet voorlopig. Niet voor de Noordzee. Niet Tenminste, voor de... de kabeljauw niet voor de Noordzee. Nee. Nee. Uh, en, maar wie er dan bijvoorbeeld wel in staan uh, is Haring. Ja. Alhoewel, ik altijd dacht dat hij in Noorwegen werd gevist. Hij heeft een haringvissen me laatst nog verteld. Ja, nou Helemaal niet worden... Hollandse nieuwe. Er zijn nog twee boten, officieel uh, Nederlandse boten onder Nederlandse vlag, die op haring vissen. Maar die hele haringindustrie, ook al komen ze dus inderdaad in Noorwegen of in Denemarken aan... dat zijn allemaal Nederlanders die daarin een, uh, als keurmeesters inderdaad en optreden. En die mogen meedoen in jouw het, boek? Het draagt eigenlijk de... nog wel een uh, hele Hollandse vlag. Ja, ja. Nee, gewoon goed, dat is natuurlijk hè, het traditionele product ja. van... Uh, en maar kokkels bijvoorbeeld en, en garnalen, Hollandse granalen, ja. die zijn onderweg naar een certificaat, dus die bespreek je ja. wel in je boek. Ja, net ja, als de, de, de lijn zeebaars. Uh, lijngevangen ja. zeebaars. Lijngevangen zeebaars. prachtige visserij in, uh, bij Neeltje Jans. Nou, dat, is, dat is wel een leuk voorbeeld om te geven. Dat zijn twintig kleine bootjes met, uh, met fantastische vissers... die echt met de hengel de zee opgaan. Die gaan s'morgens vroeg weg, die komen s'avonds weer terug. En wat die bootjes met, twintige, of met die twintig bootjes in een jaar vangen... dat staat gelijk aan ongeveer twee, drie trekken van een grote boot op de Noordzee die ook dus die bodem inderdaad beschadigen. Even om, om te, te laten voelen van wat het verschil is... tussen duurzame visserij en niet-duurzame visserij. Buiten dat, he, vooral ook... vaak gaat duurzame vis gepaard met kleinschaligheid en met zorg. Die vissers die hebben passie ervoor. Die, die hebben ook nooit gekozen om die, om, om, te, om die schaal te vergroten. Die wilden dit. Dit is hoe hun... Uh, voorouders en, en overgrote ja. ouders te delen. Dus ja, dat die... is gecontinueerd. Exact. Ja. Dus die vis is lekkerder, want er wordt voor gezorgd, mensen. En ja, uh, met een verhaal erachter wordt hij nog lekkerder. Maar uh, ja. ja. En... Wat is het dat jij eigenlijk zo voor de, voor de vis bent gegaan? Want je hebt ja. een, een, een hogere ja. uh, achtergrond. Dan kan ja. je ook in een drie sterren restaurant uh, heel druk heen en weer lopen. Om dan maar eens wat te noemen. Nou ja, goed, daar is het eigenlijk ontstaan. M na de hogere hotelschool uh, leerden we heel veel uh, wat we moesten managen. Maar eigenlijk wist ik niet waarover ik dan ging managen. Dus uh, <lacht> <lacht> <lacht> ik, Het ik, product ik koos zelf. De, ja, precies. Ik koos die school om ooit een restaurant te gaan beginnen. Ik was helemaal friek van, van allemaal... Nou goed, mijn, mijn hobby was echt de, de toprestaurants in Europa te gaan bezoeken. Ja. Toen ik al 17, 18 was. En, uh, en toen had ik de hoge hotelschool gedaan, toen heb ik de Michelin gids onder mijn arm genomen en ik wilde gewoon werken in Parijs bij een drie sterren Michelin restaurant. Dus dat ben ik gaan doen. En, en daar kwamen de, de, nou de vissers niet zelf, maar de familie van de vissers uit Bretagne met die kistjes aan. En dan stond ik uh, garde manger, dus bij de voorgerechten. En dan moest ik die vis in ontvangst nemen. En dan kwam je gewoon de eerste twintig minuten niet af van die man. Want die vertelde, nou, dit is gevangen door die. En, het is gisteren en daar ben je aangestoken door die koorts. Ja, en toen kwam ik in Nederland. En toen werd ik directeur van een groot restaurant. En ik zag dat er wel veel vis werd verkocht en gegeten in restaurants, in ieder geval. En als ik dan mijn leverancier vroeg, waar komt die vis vandaan? Dan had je massa als zoals die zei, nou, heren uit de Noordzee. Dus dat was, dat was, die beleving was er niet. En, ja. en als kok zijnde, uh, goed, dan... dan ja. Ja, je, je wilde daar gewoon je wil daar alles van weten. Tenminste, dat had ik. En uh, nou, toen had ik dat restaurant in, in Amsterdam, wat ik manageerde En toen dacht ik, ja... Nou ja toen, oh, de vissoorten die op de kaart stonden, wat veel verkocht werd... dat, dat kon ik destijds, dat is inmiddels wel veranderd hoor... niet krijgen bij de, als ik op een fietsje naar huis fietste, bij de vishandel. Nee, want daar hadden ze natuurlijk al die gekke vissen nog niet. Nou, dat was oosters, haringen en gebakken uh, vis natuurlijk. Maar ja. niet die kokkies en uh. niet die, uh, dat zeetuiveltje op dat moment. Dus toen dacht ik, ja, daar ga ik een winkeltje mee beginnen. Ik wil gewoon dat er tien verschillende soorten oesters... en al Oh jee, die... de pasta die, die komt nu al uit de pan, zie je dat? Nee, dat is fase 1. Oh, dat dus fase 1, hm. neem die kwaad. Maar je vraagt... Ja, toen begon... Maar ik wist niet dat het niet duurzame vis of duurzame vis... Ik dacht, er is vis en daar zorgen we goed voor. Totdat ik me erin ging verdiepen. En toen kwam ik erachter, toen ik een keer mee naar Muiden ging... Naar de visafslag en naar andere visafslagen. Dat heel veel vis gewoon van ja. grote fabrieken of van, ja, van hele grote schepen kwam. We gaan zo verder. Uh, er is verkeersinformatie. Inderdaad, AMB Verkeersinformatie. Een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Schiedam en het knooppunt Ketelplein staat twee kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht. A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten de Valburg en Ewijk vier kilometer. Ook dit komt door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. Ja, en uh, Nederland is misschien een land van files en het is een land van uh, Noordzee en van verse vis. Maar het is ook het land van schaatsen. Er wordt geschaatst in Herenveen, Heerenveen, de NK 500 mannen. Mannen, verslaggever te plekken is Sebastiaan Timmerman. Sebastian. Kijk, keken. Uh, naar de eerste omloop van de 500 meter kortste afstand wordt altijd twee keer gereden. Heeft te maken met het feit dat uh, de laatste binnenbocht altijd zo lastig is. Dus iedereen heeft een keer een nadeel van die laatste binnenbocht. Na de eerste omloop wordt in ieder geval gewonnen door Jan Smekens. In een hele goede tijd. 35 seconden en 800ste. Dat is een kampioenschapsrecord. Zo snel is het dus nog nooit gereden in deze tijd van het jaar bij een Nederlands kampioenschap. Afstanden. En Jan Smekens die de laatste vijf jaar drie keer Nederlands kampioen werd. Die doet dat dus. Hele goede tijd. En Michel Mulder op de tweede plaats. Met een behoorlijke achterstand. Toch al 12 honderdste van een seconde bij het sprinten. Kan dat best veel zijn. Jesper Hospers is de verrassing. Komt uit Friesland. Zat de laatste jaren eigenlijk altijd in de subtop. En lijkt het sprongetje naar de top in ieder geval in de eerste omloop gemaakt te hebben. Want hij eindigt op de derde plaats. Stefan Groot, hij is vierde. Mark Tuit het vijfde. En de grote verliezer misschien toch wel van die eerste omloop is de titelverdediger Ronald Mulder. Want die vinden we pas terug op de elfde plaats. Maar hij heeft wel een excuus. Hij heeft namelijk last van zijn lies. Blessure die hem vorig seizoen ook al lange tijd aan de kant hield. Morgen de tweede omloop. Jan Smeekens staat er dan dus het beste voor. En verdedigt een voorsprong van 1200 van de seconde op Michel Mulder. Dit is Manjaring op Radio 1. Dat waren de Nederlandse kampioenschappen schaatsen. Sebastiaan Timmerman was de verslaggever. Ondertussen stroomt onze mailbox vol met antwoorden. We hebben ook al drie goede antwoorden. Ik denk dat we heel ruim gaan zijn, dat we nog meer mensen proberen te verleiden om naar onze uitzending te komen omdat het blijkbaar, eh, mensen vinden het blijkbaar leuk In ieder geval zitten daarbij Els de Boer, Leendert Wolters en Fons Stam. En met welk antwoord zijn ze gekomen, Bart van Olven? Dat om die kilo gepelde Hollandse genade te krijgen. Hoeveel moet je dan inkopen? Drie keer zoveel, drie kilo. 3 kilo, daar blijft 1 kilo van over. Daar blijft 1 kilo pit, zo heet dat dan? Aan ah, no, de ja, ja. ja, En hoe pit. lang doe je daarover, dat granalepellen? Nou, dat, dat verschilt. Uh, maar de, de echte snelle pellers die, uh, die pellen ongeveer 3 uh, kilo uh, ongepelde granaal in een uur tot een kilo pit. Echt waar? Dus dat is heel arbeidsintensief. Ja, en dat is ook de reden uh, waarom uh, de meeste garnalen... nou, bijna allemaal die we in Nederland kopen... die, uh, die worden in Marokko gepeld. Dat, uh, dus ik probeer ook echt te stimuleren dat we dat zelf moeten doen. En uh, dat het eigenlijk heel leuk is op een oude krant dat... Uh, dat te gaan doen. En daar uh, boven een goed gesprek en, en een glas wijn ja ja. ja, ja. net als dat je paddenstoelen moet borstelen of dat je, nou goed, ja. Ja, dat hoort ja. er dan een beetje bij. Die gnalen nu, ja, die worden dus inderdaad in volle trucks naar, naar heel ver gebracht en vervolgens weer teruggereden. Maar even gewoon misschien een simpel vraag, joh, Maar worden ze dan diep gevroren naar Marokko gebracht? Nee, of hoe gaat nee. dat? Gewoon in de ja, net gevangen nee. toestand? Ja, nee, goed even. Uh, ik weet niet precies hoe het gaat. Het enige wat ik weet, als ik een verse granaal van, van boord, die dan aan boord gekookt is, die pel je, dan heb je die nog een paar dagen goed. En uh, als je nu op de houdbaarheidsdatum in de supermarkt kijkt, dan is dat ietsje meer. En dan is die al onderweg geweest. Ja, dat stemt tot nadenken. Wat ook tot nadenken stemt, en misschien ook tot licht vermaak... maar is in ieder geval een reportage die we gemaakt hebben... Chris Bijma, onze vaste man... die hebben wij gestuurd naar de visafslag in IJmuiden... om te kijken hoe dat nou gaat, dat verhandelen van vis. En hij kwam met het volgende verslag terug. Je bent heel, heel vroeg opgestaan. En je staat om half zes in een grote hal... waar tongen gesorteerd worden. En daar is ook... Keurmeester Charles Zorgdrager. Ja, is SC19. Dat is gewoon een, een platvisser, een schoolvisser. Het is officieel een Duitser. Maar de eigenaar dat is een, een meneer uit uh, Wieringen. En uh, die heeft zijn vangst hier neergezet. De, de school, tongscharren, heek, tarbot. Ja, wat is dat? Dat is uh, haai. De een Nou, die zijn vrij simpel uh, te herkennen aan die punt die ze voor hun, uh, hun rugvinnen hebben. Maar dit zijn gewoon kleine haaien. Maar... Dit zijn volwassen haaien. Maar wie eten die dingen? Uh, de Chinezen? Nou, wij ook. Echt? Ja, maar dit is zo ongeveer de enige soort die wij eten. Uh, je filtert hem helemaal. Je snijdt de vinnen eraf, de huid eraf, de kop eraf. En weet ik wat allemaal. En dan krijg je een heel mooi lang beest met roze en witte zigzaggen. En dan noemen we hem als zeepaling zo lekker. Maar... Hij gaat dus voor zeepaling gaat hij over, de, over de toonbank. Dit heet dan opeens geen haai meer, maar een zeepaling. Maar dan noemen ze zeepaling. Ja, is natuurlijk niet, het is natuurlijk niet correct, dat mag ook eigenlijk niet. Maar nou, een haai eten we niet. Je hebt je geprobeerd te informeren over de visstand, maar je wordt er geen wijs uit. En daarom zeg je tegen de visserman, want zo wordt een visser in het echt genoemd... daarom zeg je tegen hem dat het goed gaat met de vis... Het gaat, het gaat ontzettend goed met de vis, heb ik begrepen, toch? Weer. Je zegt weer, maar hebt geen idee waar je dit op baseert. Maar toch, je sympathie ligt bij de visser. Het, het, het is eigenlijk altijd al goed, maar het is enkel te, in een negatief daglicht gezet. Ja. Gewoon door het bewust is dat gedaan. Durf ik te, stel, durf ik te stellen. En door wie dan? Nou, ze, ze, hebben gewoon, ze, ze hebben gewoon een heleboel beluisterd. Je vraagt niet door wie dan de boel belazerd hebben. Je bent een hele slechte journalist. Maar ja, je hebt ook iets gehoord over cijfers en dat die beter worden. En de biologen. En... Het bewijst weer dat de biologen niet kunnen rekenen. Die kennen ze, niet. ze zeggen wel, zoveel zwemmen er in de Noordzee. Maar ze weten niet hoeveel er opgefreten worden. Natuurlijk dood, dat weten ze allemaal niet. Het zijn allemaal ruwe schattingen. En de een weet het nog beter dan de ander. Maar de natuur regelt het allemaal zelf. Je kijkt nog eens goed naar de duizenden kilo's Noorse kreefjes van deze visserman. En dan heb je een vraag en dan weet je weer... jij bent de man van de human interest, Chris. En eet u het zelf nou ook op? Ja, regelmatig eten we zelf ook uh, kreefjes. Hoe maakt u die dan? Nou, uh, gewoon... Uh... Dan gaan we staart en dan draaien we de koper alvast af, zou ik zeggen. Dan heb je enkel één het, uh, het lijfje naar over. En dan uh, bakken mevrouw ze. Dus in de, in de slaolie denk ik dat ze dat doet of zo. Kan dat? Ik weet het niet precies, maar uh, het is heerlijk. Even verderop zie je de potentiële kopers. Zij buigen zich over de vis. Nou, we letten altijd natuurlijk uh, op, de, op, de, op de kleur van, of van de vis of ze glimmen. De kleur van de ogen. Dan kijken we even in de kieuw of die mooi rood zijn. En als dat allemaal klopt, dan is het onze kwaliteit. En waar gaan nu vissen naartoe uiteindelijk? Meestal Zuid-Europa, Italië en, uh, en Spanje. Dat is ons, uh, onze hoofdmarkt. Je hoort dat deze man geen uitzondering is. Want meer dan driekwart van alle gevangen vis in Nederland is voor de export. Je grote? Je gaat kijken bij de veiling om zeven uur. Allemaal mannen achter computers. Je gaat staan bij iemand die naar twee schermen kijkt en drie telefoons hanteert. En dan laat je opeens het goede woord vallen: Griekenland. Nou, kijk, zoals die meneer die achter zit, die deed veel op Griekenland. En nee, die doen dan haast niks meer. Dus die vis wordt wel gevangen, die blijft wel leggen. Die moet wel naar een ander toe. En zo, zijn, en zo zijn er meer bedrijven naartoe. Maar er, is nu al, er wordt nu al minder door Griekenland gekocht. Ja. Dus Dat doen, doen ze niet. Ja, zo hangt alles aan elkaar. Keurmeester Charles Zorgdrager vult aan. In de handel worden heel veel verkopen worden al eh, verzekerd. Dus op het ogenblik dat je een verkoop doet, dan bel je een verzekeringsbedrijf op... en die verzekert jou dat je je geld krijgt. En daar zit een bepaald risico aan. Maar zendingen naar Griekenland zijn dus niet meer te verzekeren. Dus het is een soort verschuiving van de markt al nu? Voelbaar. Maar het werkt ook door, want als je als handelaar niet inkoopt voor, nou, voor bijvoorbeeld Griekenland, dan betekent dat dus dat er meer vis voor de anderen beschikbaar komt en dus een lagere prijs. Chris Bijma was dat op de visafslag in IJmuiden. Bart van Olven, uh, maker van het Nederlands viskookboek. Ook uh, groothandel, uh, verkopen van vis, inkopen van vis. Ik hoor daar toch de zin voorbij komen, biologen kunnen niet rekenen. Ja, nou ik ben met één ding uh, eens met deze meneer, Is dat de natuur zichzelf uh, regelt. Ja. Maar... Uh... Ja, dan, dan moet je hem niet uh, verstoren. Dat, en dat is, uh, dat is de laatste tientallen jaren behoorlijk gebeurd. Um, wat ook heel typerend is wat je hoort, en dat hoor je heel vaak... is dat we, hè, dat, dat van Griekenland, dan blijft die vis liggen. Um, eigenlijk zouden we... Het is het enige wat we nog uit de wildernis halen. Hè, behalve nu op, het, op de Veluwe misschien een stukje wild. Uh, het is één groot mysterie wat er in die zee uh, inderdaad uh, uh, plaatsvindt. Maar uh, het is heel erg altijd een, uh, een aanbodmarkt. Hè? Dus in de zin van, uh, dit is wat we vangen en koop het maar. Maar uh, we houden niet, geen rekening met eigenlijk wat we maximaal kunnen vangen. Waardoor er heel veel is overgevist. De, uh, wereldwijd, ik heb cijfers gehoord dat er zo, vijf keer zoveel vistuig is... als dat de vis rondzwemt die gevangen mag worden. Ja. Um, nou, als je de vissen spreekt, de, vissers, de, de vissen worden kleiner. Vroeger, uh, nou ja, we kennen het van hè? De, de, de, de stoere de visserman die zegt... ik heb zo'n vis gevangen, ja, ja. Nu, nu noemt hij nog dit... Um, dus ja, er gebeurt heel veel. En uh, ik, ja, ik, ik kan het zelf niet beoordelen, maar die, die zeg maar, de biologen of de, de groene instanties. Um ja, ik, ik vind het heel belangrijk. Die bossen twee belangen, hè? heel natuurlijk. Ja, nou goed, ik, ik, ik, ik doe zelf ook niet van mijn vis is duurzaam omdat ik dat vind. Uh, zo denk ik dat niemand die in die, keten, in die commerciële keten dat zou moeten zeggen. Dat moet een onafhankelijk een derde partij zijn die daarop uh, toeziet. Ja. En daar zijn deze mensen voor. En, en, en een MSC-certificaat bijvoorbeeld, daar zitten gigantisch veel instanties achter. Ja, maar ook dat MSC-certificaat, dat Marine uh, Steward Council-ship... Uh, dat is toch ook een tijdje heel erg omstreden geweest. Toen riep iedereen weer van, nou, dat, dat deugt niet en ze tellen niet goed... en weet ik veel, dat was ook allemaal gepiep. Ja, dat is een paar jaar geleden geweest met de uh, met Alaska Koolvis, als ik me dat kan herinneren. Um, het, het, er is al ongetwijfeld ook het MSC. Toen, uh, toen ik in 2007, werden wij onder onze winkelketen... als eerste op het Europese vasteland gecertificeerd met het keurmerk. Op dat moment waren er 16 visserijen wereldwijd gecertificeerd... Ze zitten nu op, ik geloof, nou ja, 120 of 130 visserijen. Destijds was 1% van de totale wereldvangst gecertificeerd. Op dit moment is dat over de 10, 11 procent. Ja. De herkenbaarheid van het logo was op, het men, op dat moment lager dan 1%. Op dit moment is 33% van de viseders in Nederland herkend het MSC-logo. Dat is zo'n blauw logo. Dus dat betekent ook wel, ja, dat ook wel um, hoe, hoe snel die organisatie is gegroeid... Um, neem niet weg dat, het, dat, dat zij de enige zijn die zich daar keihard uh, voor inzetten. Um, en er zou ongetwijfeld ergens een keer iets, uh, iets misgaan. Maar uh, voor mij de enige die, uh, die echt telt, absoluut. Ja, ja. goed. Tegenstrijdige belangen uh, zijn er zeker natuurlijk. Uh, wat mij echt opviel aan dit boek, uh, tenslotte want we gaan zo meteen echt naar die pasta... die, mm -hmm. die nu zo smakelijk voor ons op tafel staat... door Jonah Voort bereikt, uh, is... is het is een heel stoer boek geworden. En het is ook een, een boek van de jongensromantiek. Ja. Eh, het zijn allemaal stoere vissers. En die lieslaarzen en die kaplaarzen. Ja. En, ja. Die, ja. en die, ff, die staan allemaal met hun poten in ja. de zee. En, en daar ja. heb je dan tafels laten fotograferen. Met kreeften erop en met allerlei oesters. en Ja, dat is een feest voor het ja. oog. Maar dat, ja. dat, dat betekent ook dat jij wel een hang naar die romantiek hebt. Nou ja, absoluut. En, en voordat ik dit boek ging maken... en nou, ik had het wel meegemaakt in het buitenland her en der... Ja. maar ik wist niet meer van het bestaan af. Ik bedoel, Het is letterlijk zo in den Oever, als de Oever: als de vissers op vrijdag binnenkomen... Dan, dan staan de vrouwen echt aan de kade ook. En, uh, en, en dit zijn mannen die gewoon s'mores om, om drie uur. Vanwege de mannen of vanwege ja, de vis? Ja, die komen dus dan na een paar dagen weer terug. Ja, ja. en dan worden ja, ze begonnen. Ja. Ja. Ja, ja. Oh, uh... dat is iets wat jou uh, wel aanspreekt. Nou, uit... Ja, goed, nee, maar het hele verhaal, die romantiek rondom die visserij. En, en dat is wel, het is nog het enige wat we echt uit het wild halen. Hè. Dus ja, het is machtig. Het is. Prachtig. Hoe die, en die mensen leven er compleet voor. En ja. uh, nou ja, wat ik bijvoorbeeld net die die, die zeebaarsvissen. Dus we vertrekken echt om half drie en dan s'avonds om zeven uur ben je terug. En als het mooi weer is, dan doen ze dat gewoon drie weken non-stop. Ja. En ze willen niet anders. Het is, het, is, ja, het, is, het is fantastisch. En het is hier een paar kilometer vandaan. Hè? Het is ja. niet de andere kant. Uh, het is, het is... En toch onderdompelen in een heel ander leven? Ja, ja, compleet. Ja, ja. Ja, en nou, met geen voet op de grond. Dat is ik ook, heb de recepten uh, ook even bekeken. En ik ben nogal een krukkige kok. En dit kan ik ook. Dus dat vind ik ook heel geruststellend aan jouw ja, boek. Ja. Dat het niet al te ingewikkeld is. Nou, ja, sowieso ja. met verse vissen. Dat is uh, ook heel bewust zijn we deze kant op gegaan. Omdat ja, als je echt verse vis, dan moet je er ook niet veel mee om. Die smaken ja. van vis. Het, het, het, het is fantastisch. Hans-Hello, uh, vis, vis. Lekker bek. Ja. Liefhebber. Ik ben voordat ik patagé was. heb ik nog. Uh, anderhalf jaar aan de viskant van de Amstel uh, gestaan. Oh, je hebt ook de viskant van Amstel? Jazeker. Oh. Ah. En, uh, en ik denk dat ze thuis al gaan lachen. Maar ik ben ook een verwend uh, zeebaarsvisser. <lacht> wat, met de lijn? Met de lijn, jazeker. Dus en ook met die hele stoere lieflazer? Nee, de lijn ja. <lacht> Maar niet met zo'n pakje en zo? Nee, nee. Wat ik dan weer heel leuk vind. Nee, nee, oh, nee, okay, nee. Dat is wel, wel jammer. Nee, niks zo. gevangen, overigens. <lacht> links gevangen, heel goed. Nee, niks oh, gevangen. Oh, niks, niks gevangen, Ik dacht nee. ook dan. weet ik veel, links gevangen of rechts gevangen. Ja. Um, Jij hebt uh, de schelpen meegenomen, Bart. Ja. Ja. We hebben kokkels en we hebben venenschelpen. Uh, allebei vers. We dus... gingen dus even aantonen dat het gewoon met kokkels kon. Hè? Juist. Want wat, wat, hebben wat, dus... wat hebben we gedaan? Jona. We hadden al bedacht, een tijd geleden... dat we een keer pasta wongelen gingen maken. Ja, heerlijk is het. Nu omdat uh, Bart vanavond kwam, dachten we... nou, mooiere gelegenheid bestaat er niet. Dat gaan we doen. Mm -hmm. Maar dat was echt zelfs uh, voordat, zijn boek, voordat we zijn boek onder ogen hadden gekregen. Want dat is pas twee dagen... En uh, ik had dus allerlei recepten van uh, pasta vongelen opgezocht. Eentje van uh, Jamie Oliver uit het boek Jamie's Reizen. Ik denk nou dat hebben veel mensen in huis of die willen uh, zijn bekend met de receptuur van Jamie, dus ja. die gaan dat aan. Ik had er eentje van de gro grote oude Italiaanse meester uh, Antonio Carluccio op de site gezet. Die ook een, uh, nou, een linguine met tapijtschelpen heet. Hè? Tapijtschelpen, venenschelpen het zijn allemaal die vongelen. En, toen en voor kwam, de duidelijkheid, ze komen uit het zuiden. Hè? Die, uh, die uh, tapijtschelpen en die, of die wongelen, dat is een verzamelnaam voor verschillende schelpen. Zijn we inmiddels achter. Dus hebben we een hele zoektocht naar uh, hebben een hele zoektocht naar gedaan de hele week. Uh, die komen uit het zuiden. Juist. En uh, het derde recept wat ik op de site had gezet, kwam uit het boek wat vorige week binnenkwam. En wat ze manjaren hebben genoemd. Echt waar? Ja. Hebben ze hebben zo'n boek naar ons genoemd. Ja, want het heet nou, in het Engels echt heel anders. Het heet iets van de Italian Cookery Course of wat dan ook. Ja. En ze hebben het in het Nederlands Mangiare genoemd. Nou, verschrikkelijk leuk. Ja, van Katie Caldesi, Een mooi boek met allemaal lessen over de Italiaanse keuken. Ik denk, nou, dat moet ik toch meenemen. Dan gaan we het proberen. Maar toen kwam het boek van Bart. En toen heb ik het hele roer omgegooid, nog sterker. Ik heb het anders gedaan dan ik altijd heb gedaan. Vandaar dat ik nu ook net hier helemaal over verhit zit. Ik heb nu twee recepten met pasta, vongelen en kokkels gemaakt. Mm -hmm. Oftewel, ik heb precies hetzelfde recept hier net staan maken. Eentje met de vongelen en eentje met de kokkels. Wij zijn allemaal bezig... Om te proeven. Ik, ik zit ook een beetje te smakken, sorry luisteraars. <lacht> ik ben al een beetje bezig. Wij hier allen aan tafel. Wat, wat zijn we nu aan het proeven? Nou, ik had bij jou één kokkel ernaast gelegd. Die is verdwenen inmiddels. Ik zal er nog één gaan zoeken voor <lacht> oh, je. Oh, oké. Okay. Dat was de ik, dat we dat... <lacht> die vongelen. De pasta vongelen was als eerste klaar. Ik kreeg zelf uh, pas geleden kokkels... Uh, te eten ergens, voor het eerst sinds lang, moet ik overigens zeggen. En ik vind ze echt heerlijk. Ik vind ze namelijk echt veel lekkerder dan de vonkel, of dan de tapijtschelp, omdat er meer vlees aan zit. Ja. Dus ze zijn wat steviger, het is wat vleesiger. Wat Bart al zei, het heeft heel erg met de grond te maken. Ja. Uh, hè, waar het vandaan waar het gevist is. Is er ja, verder dat... nog uh, meer vlees inderdaad? Ze zijn ook? groter ook. Er ja. is groter van ja, op vlees. Ja, verschillende maten, maar dit is het groter. maar Ja, absoluut. En ik vind de schelp ook mooier. En de dus schelpen zijn ja. mooi, die <laughs> hebben ribbels. Gewoon even Hollands vaas zijn ze ook goedkoper? Want ja, ik vind veel schelpen niet per se heel goedkoop. Nee, helemaal niet, maar dit kost de helft. Ja, ja en de dat reden ook weer, hè, die vongelen die komen dus uit Italië, die gaan met trucks deze kant op. En, uh, en dit komt uh, uit de Waddenzee. Ja. Wordt trouwens op een hele mooie manier uh, gevist, dat nemen ze de kokkelsalsa. Dus dat gaat met harken en netjes gaan ze het zand in. En dan staan ze dansen in het zand en dan komen de kokkels naar boven omdat zij dansen, omdat ze op die, op die, op die bodem staan. Ja, die, die, die, die hark die gaat eigenlijk tot 10-15 centimeter onder het zand. En dan trekken ze dat. Uh, en dan, dan staat ze een beetje te dans in de Waddenzee. Dus ja, je prachtig. ziet je net als zie Je bogenlijf alleen maar dansen in Ik kwam met een bootje daar en een klein bootje aan, dat, dat doen ze op een plaat. tussen Schiemon en Koog en Ameland. En in één keer ja, het was prachtig, zo ondergaan de zon. En dan zie je. Ach, van die mannen, ja, die staan uit. de te uit. dansen. En die halen de alle, allermooiste kokkels naar boven. Wat leuk. En die kokkels, die gaan weer vaak naar Zuid-Europa. Dus die het moeten straat, we weer gaan eten. Het ja. rijst dus en weer. 80% hoorde ik van de week... van wat wij hier in Nederland vangen... vertrekt naar Zuid-Europa. En wij importeren weer dezelfde 80% van hun ja. terug. Ja. Nou, ik vind dat hebt... een vrij bijzonder verhaal. Jij hebt drie uh, pasta wongelis gemaakt. De ene met kokkels, de andere met, uh, met, met tapijtschelpen, venuschelpen. ja. Um, Even, het basisrecept van wongelen is eigenlijk toch heel erg simpel? Tenminste in mijn belevenis, nou, is Ik heb dus nu zo? in, wat hebben we gehad, 40 minuten heb ik twee recepten gemaakt. Echt, heb ik heb echt twee totale recepten gemaakt. Mm. Dus over één pasta wongelen, misschien ben ik een snelle kok, maar in 20 minuten kan je dat op tafel hebben. Mm. Het is, uh, bestaat uit uh, een gebakken shallotje of een uitje knoflook, een uh, rood Spaans pepertje. Sommige ja. mensen doen er wat tomaatjes doorheen. Dat zie je in het uh, recept van Jamie... en in het recept van uh, uh, Caldesi dat boek Mangiare. Die doen er een klein sherry-tomaatje, uh, fijn gesneden doorheen. Kan uh, iets toevoegen aan de smaak. Nodig is het niet. Uh, wat wel grappig is, is dat uh, ik in het boek van Carluzio las... dat Italianen echt van mening zijn... dat kaas de verse smaak van de zee bederft. Dus een pasta vongele hoort niet met kaas... Dat zegt mijn gevoel, mij ook. Maar... Ja. Nee, maar goed, heel veel mensen willen meteen uh, parmezaan of wat dan ook ja. over hun pasta hebben. Ja. Nee, uh, een, uh, um, een pasta met uh, uh, zeedieren, daar komt geen graspte kaas bij op tafel Juist. in Italië. Dus dat moet je niet doen. Um... Het is niet zo heel moeilijk te maken, je moet gewoon de goede ingrediënten hebben. Het is een kwestie van eventjes dat uitje aan fruiten met die knoflook en dat Spaanse pepertje... In de olijfolie. Vervolgens doe je, de, uh, doe je er wat wijn bij. Laat je heel even inkoken. En ja. Dan doe je de schelpjes erbij. Peper erbij, deksel op de pan. In een paar minuten af en toe even schudden. Gewoon de pan met de deksel even schudden, zodat alle schelpjes open gaan. Zoals we mosselen ook gewend zijn te kopen. En vervolgens uh, peterselie erdoorheen. Pasta ondertussen gaar koken. En dan de pasta en de vongelen goed door elkaar roeren. Dat zal altijd nog wel even een werkje. En hier en daar, mensen vinden het, ik vind het heerlijk om met mijn handen te eten. Dus ja. ik vind dit heerlijk eten, omdat ik alleen maar schelpjes uit mijn hand, met mijn handen uit dat bord mag halen. Dat vinden heel veel mensen natuurlijk... Uh, Niet netjes? Nou ja, die zullen daar anders over denken. Maar dit, hier mag je, dit mag je echt met je handen eten. Ja, ja. En er valt ook heel veel schel, uh, vlees van de schelpjes valt natuurlijk, uh, uit de schelp. Dan zeg jij van die kokkels, die brengen meer vlees mee. Ja. Dus dat, dat is een positief punt, lijkt me. Uh, is er verder nog enig uh, verschil? Gaan ze later open... Moet je ze rechtsdraaiend door de pan doen? Het ligt eh, <laughs> hebben ze meer zand? Het ligt een eh, beetje misschien inderdaad aan de grond open? wat je hoort. Of ze mm. uh, qua smaak. Maar eigenlijk tot nu toe vind ik de kokkels... Uh, iedere keer lekkerder dan de tapijtschelpen. Kunnen de mannen hier iets over zeggen? Hebben zij allebei? Ze hebben over? allebei gehad. Behalve dat ik een kleine bordje hiervoor ja, daar zat. Ja. Wat voor hun staat, daar zaten uh, de pasta met de kokkels op. En het andere bordje was het pasta met de vongolen. Hans, hallo. Ja, ja u kokkels kokos ja, ja. ja. kokos ook Kokkels, iets ja iets zoeter hè ja, uh, ja. kokos ja wat voller ja. van smaak doordat het wat vleziger is misschien wat vleesiger, ja. ja nou wat ik mooi vind is dat je Heel veel schelpen, je proeft echt het hele ziltig. Hè? Dat proeft je trouwens hier ook. Maar er zit nog iets bij, hè, hoe het precies moet omschrijven. Maar ik vind, ja, ik nou, het is heel, natuurlijk, je moet natuurlijk wel van schelpjes de, houden. Dat ja, er zijn heel veel mensen ja, die dat exact, heel eng ja. vinden. Omdat ze bang zijn ziek te worden of? Waar, nee, want waarom? het heeft ook iets taaiers vaak. Hè? Dat is net als een mosselen, dat heeft dan misschien nog het minst taaien. Maar je moet ben, door die substantie heen bijten. Er zijn heel veel mensen. Mijn, mijn, mijn zus bijvoorbeeld zou, vindt dat heel eng. Je hebt mensen die dat heel eng vinden om daar ja, doorheen te bijten. Zijn daar ook cursussen voor? Nou, dit is, dit is ook aangeboren. Kijk, ik ben helemaal blij dat ik uh, tegenwoordig weer af en toe scheermessen kan kopen in Amsterdam. Nou, ik vind het allemaal even lekker. Ja, één ja. groot feest. Ja, absoluut. Ja. Ja. Hebben jullie angsten wat betreft uh, scha schaal, Ja, ben geen, uh, geen haaring. Nee, oh, dat vind ik ook wel weer en interessant. Is, zit daar ook ja. een diepgewortelde angst onder? Of? Weet ik niet. Ik denk tel met gekookte eieren. Dat vind ik ook helemaal niks. Gekookte eieren vind <lacht> gekookte je ook niks? Gekookte eieren? Kansloos, ja. Stop maar. Jeetje, Mina. Dan zitten <lacht> ja. we bijna in de finale van deze uitzending... en krijgen we deze bekentenissen gewoon. <lacht> ja, ja, ja, ja. Hans, hij loopt. Ja. Ooit Amsterdam Hotel. Houdt ja. niet van haar. En Te zout zout eieren. gewoon eieren. Nee, ik niet? weet niet. Uh, gewoon de structuur. Dat, uh, ja, ik, vind, ik heb het wel een paar keer geprobeerd. En toch ook... Uh, nieuw hollandse nieuwe en noem het maar op, maar toch eh, en ook dat ik de, aan de aan de viskant stond, nou, eigenlijk kwam er niet in. Ja. Bart van Over, heb je nog een tip voor een man die eigenlijk niet van haring houdt? Ja, heel veel zulke dingen, <laughs> heel veel dingen erbij doen. Ja, ja. ja ik heb trouwens vind... zo'n leuk verhaal van die haring. Waarom we in Amsterdam uit met zuur inderdaad? Want daar moest ik aan denken. Dat daardoor, hè, vroeger hadden we de, de een van de haringhammen vertelde me dat het vroeger echt in Vlaardingen was. De haringhoofdstad zeg maar van Nederland. En Rotterdam was redelijk dichtbij, maar Amsterdam was zo ver... dat er en zuur bij gedaan moest worden om die smaak te camoufleren. Ja. Dus misschien wat ui en zuur. Het is vloeken in de kerk om uien bij, bij ja. haring te ja. doen, hè? Nou, ik wil nog wel even Heel zelf... Kort. Want toen, ja, dat toen, toen kwam handraad. dus dat viskookboek van Bart bij mij binnen eergisteren. Ik heb dat recept net expres nog op de site erbij gezet... omdat Just. de simpelheid van de receptuur die erin staat... van vissen die we gewoon om de hoek bij wijze van spreken zelf kunnen gaan vangen... Ja, iedereen kan er mee uit de voeten, lijkt mij... Dus dat stond jou heel erg aan. Hebben we dus vier recepten op de vier website recepten. staan. Radiomangiare.nl, dat is onze website. Ga daar naartoe, laat ook uw reactie... Achter. Dat vinden wij leuk. We zijn er maar één keer in de maand en we hebben heel veel behoefte aan contact. Dus we vinden dat hartstikke leuk. Daarom hebben we u luisteraars ook uitgenodigd om volgende keer langs te komen. Dan zitten we beneden in het café. Dan is Johannes van Dam te gast. Uh, hij gaat uh, voor ons patatfriet uh, uh, eten. We gaan dat ter plekke bakken. En Raaf en Lubberhuizen over zelfgemaakte Odefi. We hebben al heel veel reacties gekregen op onze uh, quizvraag. Dus we zitten geloof ik voor de komende 18 maanden uh, vol... Dus reageer niet meer. We hebben inmiddels genoeg contact, hoor ik nu, van de regisseur. Uh, Hans Heilo, Bart van Olven, leuk dat jullie er waren. Jonah Froyt ook hard gekookt weer. Tot volgende maand. NTR ja. Het Radio Dagboek nou, wat belangrijk is, is natuurlijk dat wij de financiële markten laten zien... dat wij pal achter de euro staan en ook alles aan zullen doen om die euro te verdedigen. De economische crisis, de Grieken... Het huishoudboekje van Nederland. Het is inderdaad voor een deel echt wel een gevecht tussen de financiële markten en de euro. Volgende week in het radiodagboek onze minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Ook voor Henk en Inge voor de gewone burger op straat, is het ontzettend van belang dat wij pal achter die euro staan. Het radiodagboek. Radio 1. Elke werkdag vlak voor half 2. Het nieuws van alle kanten.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 als er maar één schilderij hangt. Omdat het een meesterwerk is. De heilige familie van Rembrandt. Ooit gekocht door Katharina de Grote, Sindsdien in Rusland. En nu even een paar weken op de Dam in Amsterdam. Meesterwerk. Nieuwekerk.nl Ben je toe aan rust? Aan de ontspanning en heilzame werking van... de natuur?